12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt de uitslag van het Oekraïne-referendum desastreus. Volgens hem is het nog steeds mogelijk dat Nederland het associatieverdrag niet ondertekent. Het referendum over Oekraïne werd gehouden op 6 april. 61% procent stemde toen tegen, 38% procent voor. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is opgelucht dat de Nederlandse Laura weer naar huis kan. De vrouw zat drie maanden vast in Qatar wegens overspel en openbare dronkenschap. Vanmorgen werd ze veroordeeld tot een geldboete en een voorwaardelijke celstraf. Volgens Laura's Nederlandse advocaat heeft Buitenlandse Zaken veel werk gedaan. Ook de moeder van de vrouw is blij dat haar dochter nu vrijkomt. Noord-Koreaanse hackers hebben ingebroken op de computers van twee grote Zuid-Koreaanse bedrijven. Ze hebben meer dan 42.000 documenten gestolen en vernietigd. Er was ook militaire informatie bij. Volgens de politie begon de hack twee jaar geleden, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau. Het Noord-Koreaanse IP-adres werd al eerder gebruikt voor een computeraanval, toen op Zuid-Koreaanse banken en omroepen. De eerste vijf relschoppers uit Geldermalsen zijn veroordeeld vanwege de rellen van december vorig jaar. Vier mannen kregen tot zes maanden cel, waarvan een deel voorwaardelijk de vijfde reelschopper kreeg een taakstraf. De gemeenteraad van Geldermalsen vergaderde over de komst van een asielzoekerscentrum. Toen de boze menigte opdrong, moesten de raadsleden via de achterdeur naar buiten. Een pasgetrouwd echtpaar uit Voorburg is door nog onbekende oorzaak overleden in de Dominicaanse Republiek. De man en de vrouw van 31 en 28 waren op huwelijksreis. Na een groepsexcursie werden ze in hun, hun hotel niet goed. Ze overleden in het ziekenhuis. De lichamen zijn overgebracht naar Santo Domingo voor nader onderzoek. Dan nog het weer, bewolkt en af en toe zon. Er vallen ook geregeld buien. Vooral vanmiddag in het oosten plaatselijk stevige onweersbuien. Het wordt 17 tot 20 graden. Ook morgen wisselvallig, dan wordt het zo'n 19 graden. En pas in het weekende wordt het beter. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Wij zullen lunchen. Wij zullen lunchen. Er zal geluncht aan worden. <lacht> hey, smakelijk. Ja, dankjewel. Jij ook. <lacht> ja, ik had het eigenlijk bedoeld voor de luisteraars. Ja, dat snap ik. <lacht> nou, dames en heren ook hoor. Een smakelijke maaltijd. <lacht> ja, we zijn er weer. En, uh, en niet zomaar toevallig. Want uh, ja, op maandag zijn we er eigenlijk altijd, hoor. Tenzij... Nou, ja, ik. <lacht> ja, dat kan Dat wel weer, alweer. Wat verdor, ik ben net wakker. Nee hoor, nee. Wij, wij zijn het te zaad, eh, maandag. Ja, ja. Ja, nou ja, ja, ja. soms, soms dan, uh, dan kan ik niet. En dan, nee, uh, ja, ja. dan heb ik andere verplichtingen. Ik moest ja. vorige keer, ja, met mijn kleinzoon, het was beloofd dat ik een keer naar de, de Efteling zou gaan. Ja. En uh, ja, dan is er een bepaalde dag dat dat alleen maar kan. En uh, tenminste, wat, wat mijn kleinzoon betreft dan. Ja. En uh, ja, dan moest ik me schikken. dus nou ja, dan, dan, dan moet het maar een keer hoor. Dan, uh. ja, ja, en ja. jij bent toch ook gered, of niet? Of had je hulp? Casper uh, uh, heeft uh, de knoppen gedaan afgelopen maandag. Ah, ah, ja, oké. Okay, ja, nou, ze ja, ja. Nou, is het allemaal weer goed gekomen, luisteraars. Dus, ja, uh, het ja. komt altijd weer goed, hè? Ja, is dat? Daar heeft Brigitte Kaandorp een mooi liedje over gemaakt. Ja, oh ja, is dat zo? Ja, het komt allemaal, allemaal, allemaal, heus wel weer goed. Oh dat ja. liedje niet, ja, ja toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, dat vind ik een prachtig liedje, jongen. De meest dramatische scènes. Dus, Gaat ze schetsen en dan komt het toch weer achteraan. Het komt allemaal weer goed. Zelfs, wat gaat Dolly allemaal voor ons doen? Zo rond half één gaat ze ons informeren over het regionale nieuws. Ik hoop niet dat het zo verschrikkelijk is als het, het nieuws uit Amerika. Hier in Zandvoort. Nee, zo erg zo ja. niet. Maar er zijn toch wel weer dingen gebeurd waarvan je denkt van... Oh man, man, man, moet dat nou? Wat, wat, ja. Ach, jee. Ja, Jij nou, zei het net al terecht, wat een wereld. Hè? Het, het Een walgelijk, ja. Ik vind ja. het een walgelijke ja. wereld worden. Ja, ja echt waar, bak. uitvoering van Cathy's song. Uh, dat wordt natuurlijk vertolkt door uh, niemand minder dan Art Garfunkel. I hear the drinks of de regen. Like a memory it So you see I have come to doubt voor uh, meneer Art Garfunkel... met een live uitvoering van Cathy's Song. Ik denk dat het uh, Central Park in, de, in New York was. Uh, ben jij de fan van Dolly of... Uh van Art Carfunkel? Ja. Ja, hoe kan je daar nou geen fan van zijn ja. eigenlijk, zou ik zeggen. Ja, <laughs> Het is toch een geweldig artiest. Zeker. En vooral ja, die jaren samen met Paul Simon. Maar ik, ik, hij dwingt bij mij nog steeds enorm respect af. Paul Simon ook trouwens. Mm -hmm. Want ze zijn alle twee toch nog heel actief en uh, nog steeds heel goed om aan te horen. Nou, zeker. Ja, toch? Ja, je wat ze allemaal nog produceren, zegt, Dat is toch niet normaal? Ja. Ja. Ja, Oké, okay, we gaan even een bloesje doen. Herbie Hancock samen Lekker. met Stevie, Stevie Wonder. Ja, ja. ...natuurlijk alleen maar fantastisch worden. Die man is zo verschrikkelijk muzikaal en zo veelzijdig. Volop genieten, of zullen we eventjes gas terugnemen? Nou, dat doen we dan met Douwe Bob, slowdown. Zet de klok erop gelijk. You find a place to lay my- mensen, slow down en uh, luistert naar het voor het lunch en nog steeds makkelijk eten natuurlijk als je nog moet lunchen. De meeste mensen zullen nu zo'n beetje beginnen, zo rond de klok van half één meestal, kwart over twaalf, half één. Maar misschien heeft u al gelunst, dan bent u een vlugge luncher. Ja, dat kan ook natuurlijk. En dan een goede bekomst natuurlijk. Uh, wat ons betreft Dolly toch? Ja, natuurlijk. Ja, daarom zitten we hier toch? <laughs> ja, zo is dat. Uh, Ed Sheeran, die gaat een foto van ons nemen. Photograph.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 Ja, altijd handig om een mooie foto te hebben. Zeker uh, after the love has gone, zal ik maar zeggen. Want uh, ja, dan heb je alleen nog maar je fotootje. Nog zo'n mooi nummer, gezongen door Earth, Wind en Fire. After the love has gone, oftewel nadat de liefde is vertrokken. To love was all we could do. We waren jong and we knew it our eyes. We were alive deep inside, we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past.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 Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. The tears, sadness was all we shared. We were scared. This affair would leave I love. Rezérem Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, beste luisteraars, inderdaad het regionale nieuws van de maandag 13 juli juni juni. Ik ga te snel. 2016. Deze zomer staan er drie kiosken op de Boulevard tussen Bouwenspelles en het Badhuisplein. <coughs> Sorry. In deze poppenwinkeltjes gaan van begin juni tot eind september... de Zandvoortse ondernemers hun toeristische producten verkopen. Op dinsdag 14 juni, dus dat is morgen, om 3 uur... opent wethouder Gerard Kuipers die kiosken officieel... aan de boulevard de Favosje bij de middelste kiosk. Vooruitlopend op een structurele verbetering van de openbare ruimte van de boulevard... wordt deze zomer dus een proef gedraaid met een aantal maatregelen om de boulevard aantrekkelijker te maken. Nou, vorig jaar is daar al een start meegemaakt... met het plaatsen van kiosken en een fitcircuit... dat al door veel sporters is afgelegd. De proef met de kiosken op de boulevard was vorig jaar een succes. En daarom zijn er dit jaar opnieuw drie kiosken geplaatst. En deze bieden meer ruimte en zijn beter bestand tegen het weer... dan die van vorig jaar. In een pand aan de Byzantiumstraat in Haarlem zijn in de nacht van zondag op maandag twee hennepkwekerijen ontdekt. Naast de kwekerij werd ook een man aangetroffen die onwel was geworden. Voor hem werd een ambulance opgeroepen en hij is naar het ziekenhuis gebracht en tevens aangehouden. De politie is via de hennepkwekerij het pand binnengegaan en trof in de tweede ruimte ook een kwekerij aan. Het is nog onduidelijk om hoeveel planten het in totaal gaat. De kwekerij wordt door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld. De hulpdiensten zijn in de nacht van zaterdag op zondag... ...groots uitgerukt voor een vrouw die te water was geraakt in de ringvaart in Haarlem. Een man is aangehouden in verband met het incident. De vrouw werd rond kwart, voor, kwart over drie aangetroffen in de ringvaart tussen het Meikeverpad en de Vijfhuizerdijk nou ja, onder de Schipholweg. Naast meerdere ambulances en de brandweer... kwam ook het traumateam uit Amsterdam in actie om hulp te bieden. Het slachtoffer is uit het water gehaald... en naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. En in een auto die onder de brug stond geparkeerd... is een man aangehouden die in de wagen lag te slapen... Op het busje waarin hij lag werden bloedsporen aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat de man met de zaak te maken heeft... en de politie is een onderzoek gestart om te achterhalen... wat er precies gebeurd is en of hij hier iets mee te maken heeft. In Haarlem is in een bus in de nacht van zaterdag op zondag... bekogeld met stoeptegels... Rond één uur s'nachts reed de bus over de Azië weg toen meerdere jongens de stenen gooiden. Twee ruiten sneuvelden en een mannelijke passagier raakte gewond aan zijn hoofd. De bus reed rond vijf voor één s'nachts net na het tunneltje tussen de Bernadotte Laan en de Briandlaan toen de stoeptegel tegen het raam van de bus werd gegooid. Een andere stoeptegel vernielde een raam en kwam op het wegdek terecht. Een 25-jarige man uit Nieuw-Vennep die in de bus zat werd geraakt door de stoeptegel en liep een flinke hoofdwond op. Hij moest ter behandeling naar het ziekenhuis. De tegels zijn vermoedelijk gegooid vanaf het spijkerboorpad. Een getuige zou vier of vijf jonge jongens gezien hebben en de politie heeft de daders nog niet gevonden en onderzoekt de zaak. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het tussen half twee en twee uur op het traject tussen de Amerikaweg en Vijf Huizen ook al een bus bekogeld door stenen. Hierbij raakte gelukkig niemand gewond, maar toen raakte de bus wel behoorlijk beschadigd. Op de binnenweg in Heemstede is zondagmorgen een snelkraak gepleegd bij een juwelierszaak. Onbekend is of er aanhoudingen zijn verricht. Rond zes uur ochtends sloeg de dader met een moker het raam van de juwelier. In. Eenmaal binnen sloeg hij ook de vitrines kapot. Volgens de eigenaar gaat hij er met de grote buit vandoor. Medewerkers zijn zondagmiddag bezig geweest met het schoonmaken van de winkel... en de politie roept getuigen op zich te melden. Tot zover het regionale nieuws, Cheryl. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag overheerst de bewolking en is er kans op, een, op enkele buien. Bij die buien is lokaal ook kans op onweer. De west- tot zuidwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 18. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft zo goed als overal droog en bij een matige zuidwestenwind daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar is er ook weer een buienkans en dan vooral later op de dag. Bij die buien is ook weer kans op onweer. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 17. Al dus Rico Schreuder. Simon, het liedje van de sidekick, You're so vain. Geweldige plaat, Dolly goede keus. Ja, oh, heerlijke plaat, ja. ja. Hey, uh, hoe kom je nou speciaal op dit nummer? Want uh, de bekker was nieuwsgierig naar. Valt ja. het daar zomaar in? Of, of, ja, precies, ja, ja. ja. Dat heb je zo door de week heen. Hè? Dan ga je door verschillende moods. En af en toe ga je gedachten eens naar links en naar rechts. En dan ineens denk je weer aan zo'n nummer. Dan denk je, oh, die zou best wel weer eens willen horen. Nou ja, ja. en daar was ja, hij. Ik dacht van de week aan mijn oude hond. Ah. Ja. Ja, welk liedje van, hè? Ja. Me and you and my dog name Boer. Oh, ook zo'n mooi nummer. Bobo <laughs> is dit. Neemt boe, Lobo. Uh, 70 jaren was dat. Ja, zo. leuk nummer. Ja, ja, ja. Was dat niet in een zomer? Daar staat me iets van bij. Ja. Was zo'n lekker zomernummer, inderdaad. Inderdaad. Ja. Ja. Nou, dus, heb je, ga je door voor de 1000 euro? Ja, dat is goed. <laughs> ja, ja, dat doe ik wel. Uh, en anders verlies ik alles? Het gaat, nou, het gaat jou zo gemakkelijk af. <laughs> okay. Easy. Wait <Fate> no more. <laughs> <grijpt> een <truimert> nog maar nummer van Lionel Richie, de Commodore's oorspronkelijk Easy. En uh, ja, toch wel een hele lekkere uitvoering ook dit. Onze collega Willem Ruijs was gisteren jarig. Beetje laat, maar uh, toch voor jou nog Willem. Langzale leven, langzale Ja, waarschijnlijk gisteren niet gehoord hebben. We, toen zat hij in Parijs. Hoog, hoog, ja ho. Boven in de Eiffeltoren zat hij. Te bruisen. Ja. nog van harte gefeliciteerd eh, namens al je collega's natuurlijk. Het is een beetje laat, maar jij ja, hebt misschien ook wel via je appie en uh, je, je mobieltje ook al uh, de nodige felicitaties uh, kunnen zien, uh, lezen en het uh, uh, ter harte nemen. Uh, dus dat maakt allemaal niks uit. Maar we gunnen jou ook een vrolijke Franse plaat. Pierre Crocola. lady, lady, lady. lady. speciaal van onze collega Willem Bruis die uh, gisterjarig was... Uh, langs wel zijn leven hebben we al gedraaid. En, uh, dit was een Franstalig nummertje... omdat hij gisteren in Frankrijk... is verbleven luisteraars. Je parle seulement français maintenant. Guillaume... il ne peut pas... présenter son programme... en radio's antwoord... in Hollandaise. Dus ik heb gewoon even vrij vertaald. Hij kan zijn programma's hier bij ZFM eh, niet meer in het eh, Nederlands presenteren. C'est seulement français, alleen maar Frans. Ja, het is eenmaal niet anders, luisteraars. Ik had het anders voor u gewild, maar nee, dat gaat gewoon niet. Je eh, moet, moet, moet twee keer bedenken wat je gaat doen. En dat doen we met Celine Dion en live ook nog. Nou, een fantastische zangeres. Think twice. Denk er nou maar eens twee keer over. The sweetest part of my life the soul Stemmen die gaat ontzettend. Maar niet ontzettend, geweldig. Dat we doorrijden. Zij zet mij aan het topje van de wereld. En uh, dat doen we dan uh, tot uh, de reclame en het nieuws voorbij komt. Zo en Zo laat is het alweer. We gaan naar één uur. En uh, na één uur, natuurlijk lekker lachen met cabaret. Zand voor het cabaret. Zandvoortlins, tot twee uur vanmiddag.